Zes uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte debatteert vanmiddag met de Tweede Kamer... over de val van zijn kabinet. Gisteren diende hij zijn ontslag in bij koningin Beatrix... vanwege de breuk met gedoogpartner PVV. Mogelijk wordt vandaag duidelijk wanneer er verkiezingen worden gehouden. Ook wordt gedebatteerd over de miljarden bezuinigingen... die moeten worden doorgevoerd. Premier Rutte is door het hoofdbestuur van de VVD... voorgedragen als lijsttrekker. De PVDA houdt geen voorverkiezingen om een lijsttrekker aan te wijzen... Het partijbestuur vindt het te kort dag voor zo'n verkiezing... waarbij ook niet-leden hadden kunnen meestemmen. Intern komt er een verkiezing bij de PvdA... als zich een kandidaat meldt die het wil opnemen tegen partijleider Samson. VN-chef Ban Ki-moon heeft deze week voor het eerst een ontmoeting... met de Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Hij bezoekt Birma op uitnodiging van de president van het land. Suu werd begin deze maand bij verkiezingen in het parlement gekozen... maar weigert de eet af te leggen. Ze is het oneens met de tekst van de eet. Wereldwijd is het aantal doden door de mazelen de afgelopen jaren sterk afgenomen. Tussen 2000 en 2010 nam het aantal af tot 139.000. Dat is een daling van drie kwart. Toch is de afname niet groot genoeg om het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. Die streefde naar 90 procent minder doden. In India en Afrika vallen meer dan 80 van de wereldwijde mazelen doden. In de kleine komedie in Amsterdam heeft Dr. Anders P... voor het eerst in jaren weer eens op het podium gestaan. Aanleiding was de presentatie van een boek met cd's... die een overzicht geven van zijn oeuvre. De 92-jarige zanger en tekstschrijver zat op het podium... en luisterde naar de optredens van anderen die zijn werk uitvoerden... Sinds zijn laatste optreden in 1996 komt Dr. Anders P. zelden in de publiciteit. Het weer, in de loop van de ochtend is het even droog... maar smiddags weer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt een graad of 13, morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie... met al vroeg om 4 tot de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen Reewijk en Nieuwebrug, 2 kilometer.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 en Marcel Ooster. Dinsdag 24 april. Goedemorgen. Van gezamenlijk voor het nationaal belang... lijkt in Den Haag niet zoveel te komen. De partijen ruzie al over de verkiezingsdatum. Demissionair premier Rutte gaat erover in debat... met de Tweede Kamer vandaag. Het laatste nieuws uit Den Haag krijgt u straks van Marcel Bril. Partijen die de zaak al op orde hebben... zijn voor snelle verkiezingen. De Partij van de Arbeid is dat ook. We spreken de partijvoorzitter Hans Spekman. We praten erover door met politicoloog Peter van der Heijden. En er moet er ook nog zoiets als een begroting komen... met een bezuinigingspakket. Hoe dat tot stand moet komen vragen we aan hoogleraar Openbare Financiën, Harry Verbon. En ander nieuws. Er is nog steeds oneenigheid over de publicatie van dat omstreden onderzoek... naar het vogelgriepvirus door het Nederlandse onderzoekers. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink vertelt er straks meer over. Gaat niet goed tussen Noord- en zuid soedan Aan de grens wordt gevochten. Correspondent Koert Lindijer doet verslag. En de openbare verhoren over de q uitbraak beginnen vandaag. Boeren halen hun inkomsten steeds meer uit nevenactiviteiten. En er wordt op toegezien dat Amsterdamse kinderen op tijd naar bed gaan. En nog hoep-hoep-hizee voor dokter Anders P. Dat en meer in het Radio 1 journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. .no. Frits Bolkestein, voormalig VVD-leider en Eurocommissaris... heeft in uur hard uitgehaald naar Geert Wilders. Volgens de VVD-prominent is het de schuld van Wilders... dat Nederland in een politieke crisis is beland. De heer Wilders en zijn partij die hebben Nederland een streek geleverd en hebben aangetoond dat ze een onbetrouwbare partner zijn. Dat bleek al uit andere zaken, het polen en, en die, het onderschofte optreden jegens de minister-president... of de president, moet ik zeggen, van Turkije. Bokerstein was verrast dat de onderhandelingen mislukten. Ik had het niet verwacht. Kijk, Ik weet natuurlijk ook niet wat er gebeurd is in die PVV-fractie... maar ik had gedacht dat... Um, uh, dat de heer Wilders zijn fractie in de hand zou houden. En ik vind zelf, ik, ik, als ik in de positie van de heer Wilders had ge geweest... was ik afgetreden. Een voormalig VVD-leider vergelijkt de PVV met de LPF. Die breekt betaald. En het is natuurlijk wel waar dat niet alleen de heer Brinkman is opgestapt... maar uh, door zijn andere leden, uh, statenleden, uh, wethouders of wat, wat dan ook, dat die zijn mede opgestapt. Dus het rommelt in die partij, net zoals het rommelde in de partij van, uh, van LPF, hè, de lijstpunt voor de val van het kabinet was gisteren wereldnieuws. Een van de vele voorbeelden is de Engelse tak van de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Die noemt het ironisch dat juist Nederland haar financiën niet op orde heeft, want Nederland riep als eerste dat er strengere regels moesten komen voor de eurozone, zegt de verslaggever. The Dutch Voice had been among the loudest in railing against the profligate spending of countries on the periphery and demanding stricter rules to govern national budgets. Nou even de Dutch hebben gefaald om te Mogelijk wordt vandaag na het Kamerdebat bepaald wanneer we naar de stembus mogen. De VVD heeft zoals verwacht Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker. Bij de PvdA wordt het hoogstwaarschijnlijk samsom. De partij houdt geen voorverkiezingen om een lijsttrekker aan te wijzen. Het partijbestuur vindt het te te kort dag voor zo'n verkiezing waarbij ook niet leden kunnen meestemmen. Minister Schultz van Verkeer wil van ProRail weten... of er op het spoor treinongelukken, zoals dat in Amsterdam, voorkomen kunnen worden. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de sprinter een rood sein heeft genegeerd. Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... vindt dat er te weinig seinen goed beveiligd zijn. Als we zo doorgaan, moeten wij ook niet zitten te gaan zeggen... van dit is een vreselijke tragedie, want dit wist, dit, het wordt een casino-spel. Het kan goed en het kan slecht gaan. Het zijn in Amsterdam had wel een ATB-systeem dat kan treinen bij snelheden hoger dan 40 km per uur laten stoppen. Maar het was een verouderd systeem. Je hebt een groen licht en dan is de baan veilig en dan komt het gele licht en die zegt je moet gaan afremmen tot 40 kilometer per uur, omdat het volgende sein wel eens rood zou kunnen zijn. Als je dat gele sein mist of je remt daar wel goed voor, dan mag je doorrijden en, je, en dan ga je 40 kilometer rijden. Ja, dan is het, dat dus de beperking van het huidige ATB-systeem. Daar reageert het rode licht dan niet meer op. Ja, het probleem is al jaren bekend en volgens Van Vollenhoven moet er nu eens snel worden ingegrepen. Ik moet zeggen, ons treinverkeer is zo intensief... er moet een beslissing lopen dat je zo niet door kan gaan. Dus ik vind dat je minstens alle seinen... Nu hebben we gezegd, de seinen gaan we beveiligen, extra beveiligen... die het meest risicovol zijn. En dan kunnen we 80 van de risico's kunnen we dan beheersen. Nou, Barendrecht viel erbuiten. En hier zie je weer dat het erbuiten viel. Dus het blijft buitengewoon onzeker. En ik vind dat je zo niet kan doorgaan. En minister Schultz wil nu onderzoeken... of het vernieuwde ATB-systeem versneld kan worden ingevoerd. Vandaag hoort de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer... betrokken bewindslieden onder Ede over de Q-koorts. Vooral de burger staat centraal, zegt de ombudsman. Als ombudsman wil ik specifiek kijken naar de positie van de burger. Dat wil zeggen de mensen die te maken hebben gekregen... met godische Q-koorts en wat dat voor hun leven heeft betekend. Maar ook wat ze nodig hebben om dit een plaats in hun leven te geven. De geitenhouders kregen al compensatie... maar de getroffen patiënten staan met lege handen. Ondanks oproepen van Brenning Meijer aan minister Schippers. Er zijn natuurlijk algemene regelingen. Maar kijkt u ook wel naar de bijzondere belangen van de mensen om wie het gaat. En ik had toen goede hoop dat ze zou zeggen, nou daar wil ik naar kijken. Maar uiteindelijk kreeg ik een standaardbrief terug van... nou er zijn allemaal regelingen zoals WW en bijstand en daar moet men het maar mee doen. En toen bekomen mij het gevoel, maar wacht even, hier is toch wel iets aan de hand. En dat wil ik nu in beeld gaan brengen. Onderbeurtse ja, man gaat onderzoeken hoe patiënten en of patiënten een schadevergoeding alsnog kunnen krijgen. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen heeft de aanval tegen Sarkozy ingezet in de hoop stemmen te winnen. In een interview met de Franse televisie zei ze dat ze niet meer gelooft in de oprechtheid van Sarkozy. Volgens haar doet Sarkozy alleen maar loze beloftes. Ik ne plus in de Nicolas Sarkozy. Het toujours des postures. toujours des promesses. toujours les mêmes mots. mais ça se voit maintenant. Alvast denkt ze niet dat Hollande veel beter is. Ze denkt zelfs dat er tussen hem en Sarkozy nauwelijks verschil is. Marie Le Pen werd afgelopen zondag derde. Ze kreeg 19% van de stemmen en scoorde daarmee beter dan verwacht. VN-chef Ban Ki-moon ontmoette deze week voor het eerst de Burmese oppositieleidster Aung San Suu Kyi. President van Burma had Ban uitgenodigd om naar het land te komen. Sushi werd begin deze maand in het parlement gekozen. En dat is volgens Ban Ki-moon een eerste stap. Many concerns have yet to be addressed. Yet I am convinced that we have an unprecedented de kans om het land te ontvangen naar een betere verandering. Dat is waarom ik vandaag aan dat ik een invitatie van president Ten Shein... om te bezoeken Myanmar. Ban Ki-moon verwelkomt de positieve internationale reacties... op de recente verandering in Burma. Hij is blij dat Europa de meeste sancties tegen het land gisteren heeft opgeheven. De Venezolaanse president Chavez heeft de staatstelevisie gebeld. En zijn boodschap ik leef nog. Er waren geruchten dat Chavez dood zou zijn omdat hij anderhalve week niets van zich had laten horen. Die geruchten zijn volgens hem onderdeel van een psychologische en vuile oorlog. Chavez is op Cuba voor een behandeling tegen kanker. Kleine Comedie in Amsterdam was gisteravond helemaal voor Dr. Anders P. Er werd een boek gepresenteerd met cd's die een overzicht geven... van het werk van de 92-jarige zanger, tekstschrijver en cabaretier. Heinz Polzer, alias Dr. Anders P., was ook aanwezig. Hij trad zelf niet op, maar zat op het podium... terwijl anderen zijn werk uitvoerden. Dat vond hij heel bijzonder. De voordracht was vaak zo bezield en uh, zo animerend... Uh, dat ik... Uh werkelijk verbaasd was over de inhoud van dat nummer, terwijl ik het kande. Ja, onder de artiesten die optraden waren Gerard Cox, Erik van Muiswinkel en Maarten van Roosendaal. Van Roosendaal die is al sinds hij een vervelende puber was, fan van dokter Anders P. Alles was kut, maar de dokter Anders bleef overend. Al het cabaret van het betruttig, van alles truttig, maar de dokter Anders was een paal over water. Dus wij, hij kwam op een gegeven moment, ik woonde toen in Alkmaar, daar was ik dan de... de... De kraker. En hij kwam daar spelen in Café de Festibule. En daar zaten we allemaal hoor, met onze leren jasje vooraan. Al dus Maarten van Roosendaal. Na afloop kreeg Dr. Anders P een erepenning van de stad Amsterdam. De AEX ging gisteren met 2,6% onderuit. na uh, Onder andere de politieke crisis in Den Haag. beurs in Amsterdam ging zelfs even onder de psychologisch belangrijke grens van 300. En dat was voor het eerst dit jaar. Wall Street waren de beurshandelaren ook al negatief gestemd. De Dow Jones sloot 18 de lager, de Nasdaq leverde 1% in. In Azië wordt alweer gehandeld. Vandaag de Nikkei staat daar ook al op. Verlies van ongeveer een half procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 12 minuten over 6. U hoort het net al, een eerbetoon aan Dr. Anders Peeg gisteravond in de kleine comedie in Amsterdam. Zullen we eens naar zijn grootste hit gaan? Die had hij in 1974.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 Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus desnodden op de kleine pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkere lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij.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 Ik zit nog na te pensen en mijn vrouw stort min getraan En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verduus Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in belust De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel Nog 36 verst en in één blauw kruit de kiel. Mijn vrouw en ik zijn over dus we zingen één duet En als het even mee wil zitten halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige droog. Nu nog maar twintig vers en hoeper de zat op de stoep Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uitvoerend leverbaar. Zachtjes stort de samovar Met een slavisch handgeberg. Doe het zelf met nauw te schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartar. En liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paard. Koejoesup en staatsgedaar. Moeder is de koffie klaar. Trojka hier, trojka daar. Kijk, er loopt een adelaar. Trojka hier, trojka is hier ook een avatar? Pas gitaar en klapsigaar. Blink gebouwde Leef onze goede tijd. Ja. En omdat wij er geen genoeg van kunnen krijgen, na half zeven nog een reportage over het eerbetoon aan Dr. Anders P. gisteravond in Amsterdam. Ik heb er ook nog twee. Onderhandelaar en veel misbaar. We gaan naar Den Haag. Naar Marco B. Visser. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Helemaal in de stemming voor een pittig debat. Ik dacht, ik ga zorgen dat ik er op tijd bij ben. Dus ik ben al in de allervroegste uh, uurtje naar, uh, naar Den Haag gereden... en ik bevind mij thans op de NOS-redactie aan de Hofweg in Den Haag. Het is hier een onbeschrijfelijke bende... Mag ik wel zeggen, er is hier al een klein beetje opgeruimd. Maar eh, nou, het, is, het is alsof hier een bom is zo ontploft. Er staan hier nog pakken melk, broodjes, lege flesjes. Heel veel borden die nog moeten worden afgewassen. En eh, de bureaus waar nog van alles en nog wat eh, op ligt... zoals pasjes met briefjes erbij, moet nog worden ingeleverd. Iemand is zijn jas vergeten. En als je aan de telefoon toestellen voelt... Dan zijn ze gewoon nog warm van gisteren, echt waar. <lacht> Serieus. <lacht> en ja, dan weer zo'n dag vandaag. Hè? Ja. Wat ga je nou de afwas doen? Nou, moet, ja, moet, ik dat, <lacht> moet ik dat doen? Nee, weet je wat het is? Het schijnt dat hierboven, en ik weet dat uh, uh, uh, niet, ik ben nog nooit geweest, maar er is hierboven een heel interessante buurman, zullen we maar zeggen. Dat heet het huis Pro Demos. Een kenniscentrum. En uh, daar weten ze van alles over de democratie en de rechtsstaat. Ze hebben ook uh, de Tweede Kamer nagebouwd, ja. Op schaal, hoor. Je moet er toch niet aan denken... dat je twee van die Tweede Kamers hier in Den Haag... maar dan in het klein natuurlijk. En dan kunnen ze uitleggen hoe dat, uh, hoe dat allemaal werkt. En ik stel me zo voor... Dat er nog wel wat vragen zijn aan het kenniscentrum. Bijvoorbeeld, hoe zit dat nou eigenlijk met die uh, verkiezingsdatum? Wie heeft bedacht wanneer dat moet en zit daar nog rek in? En uh, allerlei andere regeltjes en feitjes over verkiezingen en uh, kabinetten die vallen enzovoort. Ik zou, zou, zou willen zeggen, als er luisteraars zijn die vragen hebben, laat ze dan vooral uh, dat eventjes melden. Oh, wacht eens even, er is net iemand heel stilletjes achter een bureau hier gaan zitten. Ik loop, mag ik even naar je toe lopen? Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel even aan de luisteraars wie je bent. Ik ben Marcel Bril. Ja. En jij hebt gisteravond <lacht> ook de afwas niet gedaan? Nee, nee, nee, nee. nee. We hadden wel even wat anders aan ons hoofd. Maar uh, we zullen het keurig opruimen. Als doen we... jullie dat zelf? Ja, ja. Of is daar, komt daar personeel voor? Nou, we proberen wel zo goed mogelijk zelf op te ruimen, maar dat lukt niet altijd. En ik zal beloven dat als het iets rustiger is, dat we weer wat kranten op gaan ruimen. Nou, je hoeft mij niks te beloven. Ik, kom hier, ik ben hier gewoon even op bezoek. Morgen ben ik weer weg. Ja, nou oké, okay, dat doen we. Dus toch. Je moet het zelf. Als jij hier in de puinhoop wil zitten, Marcel, dan moet je dat zelf weten. Nou ja, ik, ik vind het wel prettig hoor, maar ik ben, uh, ja, ik heb er niet zo heel veel last van. Ik bedoel, uh, ja, zo af en toe moeten we wel iets meer opruimen, maar zolang er geen enorme ranzige resten van uh, pizza's of uh, dat soort zaken op mijn bureau ligt. Kijk, er liggen alleen maar papieren, ben je het met me eens? Nee, jouw bureau ziet er nog heel redelijk uit. Ik maak me wel een klein beetje zorgen over dat vissenkommetje wat daar staat. Er oh, zitten hele ik... kleine gupjes in. Ja, maar daar kan ik wel echt uh, duidelijk over zijn. Daar wordt echt met aandacht huh? voor gezorgd. Dat ze bewegen alsof ze honger hebben. Nou ja, ik bedoel, het is weer een nacht geweest, maar uh, het voedselschema wordt echt echt wel goed bijgehouden. Daar ben ik van overtuigd. We hebben het zelfs in een rooster opgeschreven wie de guppendienst heeft. Dus Ontzettende <lacht> leuke mensen werken hier eigenlijk in Den Haag. Had je dat niet verwacht? Nee, ik kom hier nooit. Nee, maar had je het ook niet verwacht? Nou, toch, ja, natuurlijk, stiekem wel een beetje. Ik nou. vond eigenlijk die afwas in de keuken ook wel een heel goed teken. Ja, toch? Ja. Waarom? Nou ja, dat is het gewoon dat er geleefd wordt. Ja, hier wordt geleefd. Bedoel, als het een steriele weer. ruimte zou zijn, zou ik me ernstige zorgen gaan maken. Ja, precies. Dus uh, dit is gewoon een, uh, een, een hok, een mooie redactie vind ik trouwens. Maar... Ja, ik hoef jou niet te vragen wat je vandaag gaat doen, denk ik. Nee, nee, nee. Ik ga... Heb jij nog een vraag voor boven? Want ik ga naar boven. Nou, voor boven. Um, of of ze doen ze leuke? Of ze nog vertrouwen hebben in de democratie. Oké, okay, die neem ik mee naar boven. Hebben ze boven nog vertrouwen in de, de... heb jij nog vertrouwen in de democratie? Zeker, ja. Nou ja, het is wel een ingewikkelde uh, situatie nu. Maar goed, nu zou ik op de inhoud niet al te veel ingaan. Want dat komt later, deze uitzending nog wel. Um, maar ik wacht te hopen dat uh, uh, het goed komt met de democratie. Ik zou zeggen werk ze. Dankjewel, jij ook? Dankjewel. Tot later. Dag. Ja. Laat hem het rust, Marco Robby Visser. <laughs> Hij moet toch zoveel <laughs> nieuws vertellen straks ja. bij ons. En op jij naar ProDemos en later ja. in de ochtend ook nog een debat, hè? Maar ja. daar ja. horen we je dan Marco ja, ja. over. Ja. Marco Visser is vanochtend in Den Haag. 9 minuten voor half 7. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Jonge kinderen moeten op tijd naar bed. Vindt het Amsterdamse stadsdeel West. Drie weken lang wordt er daarom op een aantal pleinen gepatrouilleerd om daarop toe te zien. Verslaggever Roelpauw ging gisteravond maar eens mee. met Martien Kuitenbrouwer van stadsdeel West. en met buurtwerkster Martien van Rijn. Hoe oud ben jij? 13. En jij zit nog niet goed? Achter. Ja. Je zegt al kleur om negen uur naar huis. nee. Kwart voor 10 naar binnen? Kwart voor tien ga je normaal gesproken naar binnen en naar bed. Nee. Wat ga je dan doen? Douchen, ja, eten, computeren, naar bed. En hoe laat is het dan? Als je uiteindelijk in bed ligt? Twaalf uur. Twaalf uur? Niet de enige kind die dat zegt hoor. Ik vind het wel een beetje laat hoor, 12 uur naar bed, als je zo jong bent. Dat is heel erg laat. En red je het dan om de volgende ochtend op tijd op school te zijn? Ja. Je komt ja. nooit te laat? Ja. ja tuurlijk zijn er ook kinderen zoals jij die misschien een uitzondering zijn. Maar voor de meeste kinderen is het heel slecht om ze weinig te slapen. Waarom? Nou, ze groeien niet. Je, je groeit bijvoorbeeld in je slaap en je kan je huiswerk niet meer doen. Ja. Kinderen komen te laat op school. Ze eten niet omdat ze geen, ze nemen geen ontbijt nemen. Daar hebben ze geen tijd meer voor. Mm -hmm. En ze vallen gewoon in slaap in de les. We ja. lopen even naar het Columbus Jij moet wel naar huis. Maar jullie mogen toch niet zomaar kinderen naar huis toe sturen? Waarom, waarom vind je dat dat niet mag? Uh, omdat hun ouders beslissen hoe lang ze buiten mogen zijn en niet jullie. Wat ja. rusten. Er kan wat overdrijving in zitten elke avond om 12 uur. Ik hoop, het, ja. Ik hoop het wel, hoop het En waar is het jullie nou eigenlijk om te doen? Want een beetje laat in bed komen en af en toe is te laat op school komen. Ja, nou nee, geen dat, big deal dat, toch? Nee, dat is helemaal geen big deal, absoluut niet. Nou, wat hier een beetje in de buurt uh, speelt is dat er heel vaak heel veel kinderen heel laat naar bed gaan. En dat het wat een beetje uh, zoek was is dat uh, ouders en kinderen en de school elkaar eigenlijk ook niet meer op aansprak. Hmm. Ja. Wat voor ons belangrijk is om dat gesprek weer op gang te brengen. Dus worden, het is niet zo dat kinderen en ouders een boete krijgen... Nee. of dat er een avondklok is. Jullie vinden er eigenlijk niks mis mee als je je een beetje met elkaar bemoeit. Nee, daar vind ik helemaal niks mis mee. Ik vind dat goed. Ik vind het ook belangrijk, want ik denk dat het goed is als je uh, dat juist doet. Want dan voorkom je erger. Hè, kinderen die bijvoorbeeld verwaarloosd worden of die echt op straat zwerven. Uh, dus daarmee vinden we het ook belangrijk om daar vroeg bij te zijn. En uh, zorgen dat uh, deze kinderen niet opgroeien tot een generatie boefjes... waar we er best wel veel van hebben hier. Wordt het door iedereen geaccepteerd dat jullie uh, nou ja, kinderen als het ware naar bed sturen? We hebben nu een aantal keer ouders gesproken voor de school... En uh, die waren eigenlijk ook wel blij dat, ze, dat hun kinderen ook eens van iemand anders hoorden. Dat ze op tijd uh, naar bed moesten. Oh, wat Kijk, gebeurt er nou? We hebben ja, vijf lopen jongetjes. Terug? Ja. Ze dus gaan er vandoor. Ik schat dat deze jongens tussen de 8 en de 10 zijn. Hoe oud ben jij? 13. Kom snel, ja! Iedereen is opeens 13 vandaag. Ik ben 13 geworden. Ik gok dat je geen 13 bent. Dat ben ik niet, in ieder geval. Dus 12 en elf ben ik. Oké, okay, goed. Je bent ergens tussen de elf en de 12. Ik kwam eigenlijk om 9 uur in bed, alleen een half uurtje. Al. Ja. Ga ik boek lezen? Het? Nou ja, ja. Ja. het project is bijna afgelopen, dit is de laatste week. Wat voor effect heeft die uh, campagne gehad? Uh, er wordt heel veel over gesproken in de wijk. Over wat nou tijden zijn om kinderen naar uh, huis te sturen. Dat ze binnen moeten zijn. Laatst van de week was hij leuke Er waren twee kinderen op het plein. Twee jongetjes van acht uh, jaar. Gewoon smiddags. En die riepen naar elkaar. Ja, zie ik je vanavond? Nee, zei het andere jongetje. Ik moet om acht uur binnen zijn. Dus, ja, dat, dat zijn ook wel uh, effecten. Nou, je zag het net toen we het plein opliepen. Je loopt het plein op en die kleine kinderen lopen allemaal meteen weg. En ze houden zich even schuin in een portiek en daarna gaan ze weer verder voetballen. Nou, Wij lopen hier tot tien uur s avonds en dan uh, gaan we ook wel nog even langs een aantal huizen en portieken. En we hebben ze niet meer, uh, eigenlijk meer aangetroffen. Ja. Een bijdrage was dat van Roel Pauw, laat in de avond in Amsterdam-West. Vijf voor half zeven. Steeds meer boerderijbedrijven halen een deel van hun inkomsten uit nevenactiviteiten, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek deze week. Kinderopvang lijkt daarbij de nieuwste trend. zelfs een gat in de markt. Verslaggever Jeroen Schethuizen begaf zich tussen de peuters en de kleuters op een boerderij in het Utrechtse Hekendorp. Wie gaat er straks mee naar buiten? Even een rondje lopen. Naar de eendjes, naar de geiten. Wie vindt dat leuk? Ik ook. En jij ook? Nou, mooi. Is het rond deze tijd altijd even... Eten en drinken? Even eten en drinken, ja. Gaat dat elke dag zo? Petra Blom. <laughs> dat gaat zeker elke dag zo. Nou ja, ongeveer zo, hè? Ja. We zijn elke dag zijn er zoveel kinderen. Rij je voetbal en waterpolo. Ja. Jongen, jongen. wat een ja. activiteiten, zeg. Neem je de tractor mee? Ja, ze hebben geleerd dat ze bij de eenden even moeten stoppen. Kijk, er zijn in de grote stad natuurlijk uh, kinderopvangplekken. We gaan nu met de kinderen langs de, langs de dieren. We zijn nu bij de eenden. En straks gaan we nog even bij de kippen en bij de geiten kijken. En dat is denk ik al een heel groot verschil met de uh, kinderopvang in de stad. En wat een ruimte hier. Ja, heel ruim opgezet uiteraard. En uh, ja, heerlijk in de natuur. En uh, ja, je ziet gewoon uh, wat dat met de kinderen doet. Het daagt ze uit en het, uh, het draagt zeker bij bij de ontwikkeling van de kinderen. Is dat nou weer... Dit is een microfoon. 27 kinderen in deze boerderijopvang. Klopt, ja. En wachtlijsten. En een wachtlijst. Ja, we mogen blij zijn met... Uh... Soms zegt u tegen de mensen als ze op die lijst willen van nou, het heeft eigenlijk geen zin. Nou ja, niet met die woorden, maar ik, ik maak altijd wel duidelijk dat de kans klein is dat ze dan een plek hebben. Omdat het voorlopig heel minimaal is. Kinderen hebben het hier naar hun zin. En u heeft een gat in de markt ontdekt. Het is inderdaad uh, een heel erg leuk initiatief en activiteit om naast, uh, naast de melkveehouderij te hebben. Ja, we er wonen hier 65 melkkoeien. En een paar jaar geleden, toen kreeg u de kans om uh, op deze boerderij wat anders te doen. Want in die mooie ruimte waar nu de kinderopvang is, daar liepen ooit 200 varkens rond. Klopt. Varkens of kinderen. Dat is toch een verschil, hè? Ja, zeker wel. Ja, laat ik dat wel zeggen, ja. Uw man had niet zoveel op met die varkens. Nee, inderdaad. Het waren mistvarkens. En toen werd er besloten van, nou, die varkens doen we maar weg. En toen? En toen uh, kwam dit op ons pad eigenlijk, hè. Want u had ooit een droom. Ik had een droom van, ik wil naast de melkvouderij, dus op de boerderij... iets gaan doen waarin ik, uh, ja, waarin ik zelf heel veel voldoening zou hebben. En uh, ja, waarin we ook een leuke boterham kunnen verdienen. Een paar druppels. Hij voelt een paar druppels. En wat nu, hè? U had niet gedacht dat het zo'n succes zou worden? Kijk, je, je hebt een bepaald beeld voor ogen... maar uh, op voorhand had ik inderdaad niet gedacht dat het zo leuk en zo mooi zou zijn als, uh, als dat het nu is. Hoeveel van de omzet is dat nou, die kinderopvang? Je kan wel zeggen dat het uh, ongeveer 50% van de omzet is. Ja. Krijgt u nou wel eens vragen van ouders van, uh, bent u wel gekwalificeerd? Ja uh, yeah, hoor, ouders uh, vragen dat inderdaad en uh, terecht. Want ja, door al dat nieuws de laatste tijd worden mensen misschien ook een beetje argwanend. Ik kan me dat voorstellen, al heb ik dat hier dat gevoel niet uh, en, en ook niet echt uh, veel vragen daarover gehad. Het is uh, eind van de middag. De ouders komen de kinderen halen. Ik kom Annabel halen, mijn dochter van 2,5. En Wat vindt Annabel ervan? Ja, die vindt het schitterend. Al die dieren, elke dag rondje boerderij, naar de koeien kijken. Ik zou er zelf ook wel eigenlijk elke dag willen spelen. Maar ja, dat lukt helaas niet meer, dus... Uh... Het NLS Radio 1-journaal. Sport. De Argos Shimano wielerploeg heeft ook voor de ronde van Spanje een wildcard gekregen. Ieder al kreeg de ploeg een startbewijs voor de Tour de France. Dat betekent dat de kleinste Nederlandse profploeg in twee van de drie grote rondes meedoet. Manager Iwan Spekenbrink is in zijn opjes met de wildcard.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 Maar dat het nu officieel is, dat is uh, ja, echt de verwezenlijking van een, uh, een droomprogramma voor ons. En Spreker Brink dat zijn ploeg, met onder andere de Duitse sprinter Kittel in de ploeg, een wildcard terecht heeft gekregen. Kijk, als je kijkt naar welke ploegen we ze de wildcard moeten halen, denk ik dat wij van de, op dit moment een van de sterkste teams zijn. En dat het ook dat alle organisatoren, dat zien dat ze ons gewoon graag aan de start willen hebben. Omdat we een sterke ploeg en een sterk collectief hebben. En dat geldt dus ook voor, uh, dat geldt dus ook voor, uh, voor de zweltraag. Ja, de Argo Simano heeft ook de andere Duitse sprinter Degen Kolb nog in de ploeg. Rabobank en Vakant Soleil waren op grond van hun status al tot de drie grote rondes toegelaten. En weer heeft de Nederlandse Turnbond een rechtszaak verloren. Eerder vocht Jeffrey Wammes de voortijdige Olympische voordracht van Epke Zonderland met succes aan. En nu stelde de rechter Celine van Gerner in het gelijk. Die was het niet eens met de aanwijzing van uh, Wyoming Marcella voor het Olympische Spelen. En die was inderdaad te snel, vindt de rechter. De bond mag pas na de wereldbekerwedstrijd in Gent, dat is begin juni, de definitieve voordrag bepalen. Van Gerner en Marcella hebben dus weer gelijke kansen. Al erkent Van Gerner dat deze procedure niet de schoonheidsprijs heeft verdiend. Ja, het is niet uh, de manier waarop het hoort te gaan, maar uh, ik ben blij dat ik het heb gedaan. En ik kan nu achteraf niks verwijten van had ik toen maar uh, die stap gezet. Voor Marcella komt de uitspraak uiteraard niet goed uit, maar ze is strijdvaardig. Ja, het is natuurlijk wel, uh, wel shit. Maar mijn doel en mijn planning blijft gewoon hetzelfde. En uh, ik ga natuurlijk nog steeds voor die uh, Olympische Spelen uit. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is uh, half zeven geweest door wat meegeschoeien. Goedemorgen. Goedemorgen. Mark Rutte is door het hoofdbestuur van de VVD voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen. De PVDA houdt geen voorverkiezingen om een lijsttrekker aan te wijzen. Het partijbestuur vindt het te kort dag voor zo'n verkiezing, waarbij ook niet leden hadden kunnen meestemmen. Mogelijk komt er wel intern een verkiezing bij de PVDA, maar alleen als zich een concurrent meldt voor partijleider Samson. Wanneer de verkiezingen plaatsvinden wordt mogelijk vandaag duidelijk. Vanmiddag is er een kamerdebat met premier Rutte. Hij diende gisteren het ontslag van zijn kabinet in bij koningin Beatrix... vanwege de breuk met gedoogpartner PVV. Wereldwijd is het aantal doden door de mazelen de afgelopen jaren sterk afgenomen. Tussen 2000 en 2010 nam het aantal af tot 139.000, een daling van driekwart. 80% van alle mazelen doden vallen in India en Afrika. En in een huis in Arnhem is gisteren een TBS'er aangehouden... die zaterdag tijdens een begeleid verlof ontsnapte. Een speciaal team van het KLPD hield de man van 30 aan. Waarom de man TBS heeft, is niet bekendgemaakt. Hij zat vast in de kliniek De Kijverlanden bij Rotterdam. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en op verschillende plaatsen valt lichte regen of motregen. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt rond 7 graden. Vanmiddag wordt de neerslag intensiever. Verspreid over het land ontstaan buien en daarbij zo kans op onweer en hagel. Er is dan veel bewolking, maar tussen de buien door kan ook even de zon opbreken. In het oosten stijgt de temperatuur naar 14 graden. Met een beetje zon kan het daar nog 15 graden worden. In het westen wordt het aan de kust een graad of 11. Vanavond blijft het wolkendek gesloten met af en toe een bui. Morgen, woensdag, begint de dag droog met zonnige periode... maar vanuit het zuidwesten nadert een regengebied. Aan het begin van de middag valt in Zeeland regen... En tegen de avond regent het in een groot deel van het land. Er staat een stevige wind uit het zuiden tot zuidoosten. En het wordt morgen 13 graden in Zeeland tot 16 graden in het oosten. anwb ah, verkeersinformatie Met 20 kilometer file opent de spits normaal. Een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort zorgt voor 3 kilometer file bij Barneveld. De rechte rijstrook is daar dicht. En twee wat langere files staan er al op de A7 van Hoorn naar Zandam, 5 kilometer tussen Purmerend Noord en de Afrit bij de Wormer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 Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Oud totaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Michael Nyman is meer dan de man die de soundtrack van de film De Piano creëerde. Maar het was voor hem bijna onmogelijk om uit de greep van dat succes te geraken. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up. Michael Nyman, componist. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Als je naar buiten kijkt zou je het niet denken... maar het is behoorlijk droog op veel plekken. En een heidebrand kan dan snel ontstaan... zoals onlangs nog grote brand bij Radio Kootwijk. Daar werd 100 hectare heide verwoest. Elk jaar houdt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland... een oefening op de Veluwe. En dit jaar zelfs twee dagen achter elkaar. Gisteravond werd er een heidebrand gesimuleerd... op de Oldebroekse heide. En onze verslaggever Jessica van Spengen was daarbij. Met de brandweer? U ziet allemaal rook. En waar was dat, zei u? Op de Oldebroekse heide wat staan een aantal wagens van de brandweer. En u ziet daar uh, rook. Kunt u wat, uh, nog wat meer zeggen over die rook? Wat voor kleur heeft die rook? Normaal staan de wagens er niet, maar ze spelen even voor de meldkamer waar normaal de melding van een brand binnenkomt. Wij gaan de brandweer die kant op sturen, meneer. Ja, betreft een oefening. Uh, we hebben een uh, heidebrand in scène gezet. We gaan kijken hoe het nu in de praktijk uh, gaat lopen. AC hier oh, in de Het begint nou echt ook te roken verderop. Ze zijn er bezig met uh, simulatierook. Ja, het zint ook dat de heide in de fik staat. Gerrit Veldman, de oefenleider, loopt hier in een blauw hesje. Wat wordt er dan geoefend? Nou, wat er echt wordt geoefend is, is gewoon echt een stukje samenwerking tussen de twee korpsen. Uh, alle voertuigen zijn voorzien van een digitaal uh, informatiesysteem. Dus ze kunnen elkaar straks ook echt zien, hè, zien rijden op een uh, MDT. Dat is een mobiele dataterminal in de voertuigen. Nou, daarboven staat gewoon een OVD die de inzet helemaal coördineert En die zorgt gewoon dat uh, ja, de brand zo klein mogelijk blijft. We hebben een aantal weken geleden alweer een paar grote heidebranden gehad. Toen was het wat droger. Nu is het wat natter. De kans is niet zo groot dat het nu uitbreekt, toch? De heide is toch op zich nog heel droog, want de sapstroom in de heide die staat nog bijna stil. Nou, als je een maandje verder bent, komt die sapstroom echt ook op gang in die heide. En dan wordt het brandgevaar hier al een heel stuk minder. Inmiddels staan er vijf grote brandweerwagens hier klaar. Dan kunnen zo het gebied in. Maar eerst gaan alle brandweermannen rennen om de auto heen. Want er moet van alles in gereedheid gebracht worden. We nou, gaan de bandenspanning verlagen... We was er straks betere trein in. Daarom zit me zo vast met spul. We zijn even in een busje gestapt en we gaan richting de brand. Er staan allemaal militairen in oranje hesjes. Jullie spelen niet met vuur, jullie spelen voor vuur. Ja, dat klopt. Ja, wij spelen de vlam vanavond. En wat doe je dan? Ja, rondlopen met... Uh... Rode met lint, dat hebben we dan in de hand. En dat moet dan het vuur simuleren. Hoe zit het verder de omgeving hier? Dit is allemaal uh, naaldhout. De officier van de dienst informeert even okay. wat de gevaren Gaat ook... kunnen zijn. Ga je het gewoon rechtdoor gaan? Ja, ja recht, rechtdoor gaan. De wagens zijn ter plekke, er wordt druk gediscussieerd. Pak ja. dan eerst dit stukje een beetje mee. Eerst moet bepaald worden wie het eigenlijk de leiding heeft. En het is ook even onduidelijk waar we nou staan. Ja, Rek niet mee dan, hier naartoe gaan. Dat is voor mij twee minuten, daar ben ik aan. Ja. Succes. Ja? Ja. Ondertussen is de eerste blussenauto begonnen. Vanaf het dak wordt het gebied al nat gespoten. Daar hebben we brandweerauto's, daar brand Nou, Het vuur is gewoon ingeklemd. Dus we kunnen het nu uitmaken. Is het klaar? We hebben het wel. In overleg met de overheid 200 melden wij brandmeester over. Er wordt aan het begin van het gebied eventjes op de digitale kaart gekeken. Waar de brand zich nu nog bevindt en wat er nu nog gebeurt. Dus gaan we even plan plus maken. Dat betekent dat hij is hier overheen geslagen is. neigt ernaar om te denken dat de wind ook iets gedraaid is. U zei brandmeester, maar het is nog niet zover? In mijn gevoel wel, maar de mensen dan niet... Het zijn brandmeester was dus een beetje te vroeg gegeven. Even terug bij Gerrit Veldman, de oefenleider. Tevreden? Ja, ik ben uh, heel tevreden over deze oefening. Uh, vooral uh, het, uh, het werken van uh, vandaag echt voor de eerste keer uh, met de civiele brandweer... met uh, het rijden met, uh, met de waterwagens. Dat is uh, op dit stuk van uh, ja, in Nederland, kun je zeggen, dat is gewoon nieuw. Uh... Er waren ook wel wat kleine communicatiestoornisjes. Ik zag een hoop overleg. Verschillende mensen namen de leiding. Ja, dat klopt. Uh, op een gegeven moment... Uh, er rijden natuurlijk over deze richting zo'n incident. Die informatie moet gedeeld worden met elkaar. Maar dat kan meer... nog wel beter? In een bepaalde lijnen zou het wel beter kunnen natuurlijk. Toen werd het zijn brandmeester gegeven en toen was het helemaal niet brandmeester. Nee, dat klopt. Op een gegeven moment hebben ze met elkaar even geverifieerd. Van wat is nou precies aan de hand? Door middel van computersystemen hebben ze gekeken van nou, waar brandt het nu nog precies? En toen kwamen ze heel snel erachter van hier klopt iets nog niet. Kan in het echt ook gebeuren? Dit kan in het echt ook zeker gebeuren, ja. Vanaf nu elke heidebrand zo onder controle? Ja, zeker weten. Voor de 200, alles onder het hier ook deze plank brandmeester over. Het geoefend gisteravond op de heide bij Oldenbroek met een grote heidebrand. Het is nog geen oorlog tussen Soedan en Zuid-Soedan... maar beide landen spelen een gevaarlijk spel. Nog geen jaar geleden scheiden Zuid-Soedan zich af. En nu lopen de spanningen flink op. Zuid-Soedan bezette kort een olieveld... en nu voeren de Noorderlingen luchtaanvallen uit. Een oorlog dreigt. Met machinegeweren schieten soldaten van het Zuid-Soedanese leger... op twee migs die overvliegen. Ze vliegen veel te hoog om geraakt te worden. De gevechtsvliegtuigen uit het noorden hebben wel doelen in het zuiden geraakt. In het grensdorpje Bentiu staan verschillende hutten in brand. Eén jongen is gedood. zuid soedan is woedend over deze aanval. Ze hebben zich teruggetrokken uit het Hegelig-olieveld en worden toch aangevallen. Zo zegt Mac Paul van de militaire inlichtingendienst. We ontdraven, maar er zijn continuous provocations van de Sudanese army. Een officier uit het zuid soedanese leger staat naast een rokende bomkrater... en zegt dat de Noordelingen alleen maar uit zijn op vernietiging van de olievelden. Ze willen deze olieverfinerie refinery. omdat ze hebben resource hebben. Want deze olie verliegt naar de olieverfinerie. De olie is van het zuiden, de noordlingen hebben niets. Strijdbaar klinkt hij, maar de taal uit het noorden is zeker zo dreigend. President Bashir zegt alleen te willen onderhandelen met bommen en kogels. Een nieuwe oorlog dreigt en internationaal zijn er grote zorgen over. De Amerikaanse president Obama roept op tot een eind aan het geweld. Sudan sudan Terug naar de onderhandelingstafel, zegt Obama. Maar daar lijken de strijdende partijen nu nog niet aan toe. We praten later in de uitzending door over het conflict van Soedan met Zuid-Soedan. Doen we met Afrika-correspondent Koert Lindeyer. Opnieuw een nederlaag voor de Nederlandse turnbond in de rechtszaal. Ditmaal wist Turnster Celine van Gerner de rechter ervan te overtuigen... dat haar de bond, haar rivalen, wie Omi Masela, te snel had voorgedragen voor de Olympische Spelen. Van Gerner, net terug van een blessure... moet in ieder geval nog een gelegenheid worden gesteld om vormbehoud te tonen. Zo luidde het oordeel van de rechter. Dit is mijn uitspraak en daar moet hij het mee doen. Dank u wel.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 Is zo dadelijk een reportage over het eerbetoon aan Dr. Anders P. De 92-jarige woordkunstenaar. Eerste verkeersinformatie, Kees Kwaks. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Voorlopig liggen we op schema voor een hele normale ochtendspits. Het probleem was vanochtend even de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Een aanrijding bij Barneveld heeft voor een wat langere file gezorgd. Zeven kilometer nu tussen Stroe en Hoevelaken. Alle rijstrokken zijn weer vrij. Stilstaan op de A7, Hoorn richting Zaandam. Tussen Avenhoorn en Weidewormen over zes kilometer. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht... een dikke 9 kilometer langs omrijden tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. En op de A12 verder richting Utrecht... loopt het dan ook nog vast tussen Maarsbergen en Bunnik... En daar staat zo'n 4 kilometer. Wat verwacht je voor de rest van de ochtend, Kees? Ja, ik hoop dat deze tendens zich een beetje voortzet En dan komen we niet al te ver boven de 200 kilometer uit, denk ik. Oké, okay, tot later. Tot. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marco B. Visser is vanochtend in Den Haag. Want er is politieke crisis. En dan is Marco B. Visser erbij om tussen de vuile afwas te snuffelen. Maar gaat het nu over democratie, beneden? Ik heb, ik heb die schillen en de dozen maar even op de eerste verdieping... van onze Haagse redactie gelaten, Marcel. Want ik dacht, ja, daar begin ik allemaal niet aan. Ik ben, hem, ik ben omhoog gegaan in het trappenhuis. Ik ben nu op de derde verdieping. En ik, uh, ik bevind mij hier uh, in het huis van de democratie. Mag je zeggen, ProDemos heet het. En het is wel interessant, Er hangt hier een lijstje aan de muur. Daar staat gedragsregels. Een journalist van de Haaste Redactie. En dan krijgen we tien punten waar, dat, waar die journalist allemaal aan moet voldoen. Past hoor en wederhoor toe. Gebruikt meerdere bronnen. Checkt zijn bronnen. Scheidt feiten en meningen. Geeft de feiten juist weer. Is objectief... Luistert naar de hoofdredacteur, nummer 7. Hm? Nou ja, <laughs> staat, staat, staat er ook. Uh, schrijft zelfs zijn artikelen, dat is ook wel handig. Is onafhankelijk en is eerlijk. Meneer Veling, goedemorgen. Nou, de toon is gezet, hè? De toon is. Heeft u die regels bedacht? Ik heb ze niet bedacht. Nee, nee, nee. nee. Maar het is een. Uh, in, we hebben een van onze scholierenprogramma's. Het is een, een, uh, een programma waarin de klas in de rol van de journalist hier een dag rond gaat kijken. En die krijgt een, een, een briefing van een journalist. En die gaat dan uh, rondkijken, een interviewtje maken en, uh, rond een thema. En dan wordt hier gemonteerd. Dus hier net echt. Dus de Haagse Dus hier redactie. net echt op de derde verdieping? Ja. ja. Want we hebben ook een tweede kamer nagebouwd. En boven nog van Eerste Kamer. Dus die leerlingen, zijn zo'n zo 12 tot 16 klassen per dag... Je, je kunt ze niet missen, de, de, die kinderen jongelui met hun rode keycords. Die uh, proberen we zoveel mogelijk ook in beweging te brengen. Niet, niet verhalen vertellen, maar zelf dingen doen. Ja. Meneer Veling, we kijken nu uit een van de ramen hier naar buiten. Ja, op de politieke arena, zeg maar, aan de overkant van ja. de straat... vindt het allemaal plaats. Heeft u nou gisteren ook aan de buis gekluisterd gezeten? Nou, daar natuurlijk wel enerverende tijd, Ja, er gebeurt uh, ontzettend veel. Uw Centrum ProDemos is niet alleen maar een bezoekerscentrum, maar Het is ook een kenniscentrum. Er wordt hier ook kennis vergaard. En je mag hier ook vragen stellen. Zeker. Ja. Ja, wat zijn nou, noem nou eens een vraag die heel vaak nu gesteld wordt. Um, de, het is toch op, op een of andere manier. Is Geert Wilders wel een figuur die iedereen kent. Mm -hmm. Dus um, je kunt hier van alles vertellen. Maar de leerlingen die hier komen, of het nou uit, uit, uit Twente of uit Amsterdam is. Um, ze willen Wilders eigenlijk, eigenlijk zien. Ja, echt waar, ja. Nou, dat is wel, wel opmerkelijk, ja. Maar goed, het, waar het hier natuurlijk om gaat... is dat uh, we proberen duidelijk te maken... dat um, die democratie on ongelooflijk belangrijk is. Uh, en, en hoe dit, die het, werkt. En hoe die werkt. Ja. Het, het is ingewikkeld. Uh, maar als iemand uh, mij kan uitleggen... dat Ajax in de komende weekend kampioen kon worden... dan kun je ook begrijpen hoe de politiek hier werkt. is, is onze stelling. Nou, ik ga hier nog even met u doorscharrelen, met uw permissie. Ja. En dan praten we na zeven verder. Heel goed. Tot straks. Ik hoop in Visser in Den Haag. U hoort hem veelvuldig vanochtend. Hoep, hoep, hizee voor Dr. Anders P. Dat was de welluidende titel van een eerbetoon... aan een van de Nederlandse belangrijkste liedschrijvers... Heinz Polzer, alias Dr. Anders P. In augustus wordt hij 93. Gisteravond kreeg je een groots eerbetoon in de kleine komedie in Amsterdam. Na afloop kreeg je nog een erepenning van de stad Amsterdam. Daarnaast werd er een boek met cd's gepresenteerd. Dokter Anders P. Compilé-Coplet. Maarten van Roosendaal opende met Café Chantant. Dat is iets van vroeger. En onverwoestbaar, dat repertoire? Ja, dat denk ik wel. In zijn, zijn preciezheid van taal blijft dit onverwoestbaar. Ik moet vanavond de hele tijd denken aan... Dus ik was toen in mijn echte adolescente uh, dwarsigheid. Uh, zo rond 1982 met mijn uh, punk vriendjes. Dus met de leren jassen en de geverfde haren en alles. Alles was kut, maar de er Anders bleef overeind. Al het cabaret vond het betruttig en vond alles truttig. Maar de dokter Anders als een paal boven water. Dus wij, hij kwam op een gegeven moment, ik woonde toen in Alkmaar. Daar was ik dan de, de stoere kraker. En hij kwam daar spelen in café De Festibule. En daar zaten we allemaal hoor, met onze leren jasje vooraan. En die dokter Anders kwam binnen, die zat zo'n beetje te kijken. En oké, oké. die ging zijn hele groente en het waar zingen. En wij helemaal uit ons dak. Het is een anarchist hè, voor mij. We reizen met de trojka door het eindeloze bouw. Het vrieste gaat op of letter, het is winter en vrij koud. Maar hoe we knepten door het Jan Rot, voor jou dan de trojka. Jij hebt heel veel te maken met andermans vertolkingen. Wat zegt dit over het meesterschap van dokter Anders P? Het leuke is dat je, als je zo'n tekst van een dode rit ontleidt omdat je mij uit je hoofd moet leren, dat je ineens merkt dat hij net als Bach alles in getallen doet. Het zijn de 16 coupletten, plus een 17e tussenstukje. Uh, van, uh, Kijk, dan loopt een adelaar en zo. Dat zijn dan ook weer 16 regels, plus een 17e kreet, leven ons goed het zaad. Dit is toch mensen die maar eens in de 100 jaar, of eens in de zoveel 100 jaar voorkomen. En dit is uh, de Nederlandse taal is zeer schatplicht in deze maat. Hoe heeft u het allemaal al beleefd? Ik was overstelpt. Ja, en uh, ik overdrijf niet. Ik uh, was voorbereid op een onderhoudend programma. Maar uh, enerzijds... de voordracht was vaak zo bezielig, bezield... en uh, zo animerend... Uh, dat ik... Uh, Werkelijk verbaasd was over de inhoud van dat nummer terwijl ik het kende. Maar het werd gebracht met een extra dimensie. Het kreeg een nieuwe gedaante? Ja, in sommige gevallen een sterk afwijkende gedaante. Maar uh, het was in ieder geval niet vervelend. Laat ik het zo uh, slopjes uh, stellen. Het bleef overeind. Het bleef overeind, ja. ja. En van sommige nummers, inderdaad, uh, merkte ik dat, of het nu 40, 50, 60 jaar oud was, het had nog altijd recht van bestaan. En dat voldeed mij. Dat, dat uh, verheugde mij. Dank u voor al die jaren. Ik dank u voor uw belangstelling. En ik uh, hoop dat u belangstellend zult blijven door het leven gaan. Dokter Anders P. in een reportage van Jeroen Willaert. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Het geval van het kabinet staat natuurlijk op alle voorpagina's. En alle kranten vragen zich af wanneer we mogen gaan stemmen. Voor of na de zomer. AD schrijft dat we mogelijk al over twee maanden naar de stembus mogen. 27 juni hebben zij alvast omcirkeld met een vraagteken. Ja, op die dag wordt wel het EK. Op de halve finale gespeeld en er is dan kans dat Nederland in actie komt. Het is niet anders, zegt Feyenoord-aanvoerder Ron Vlaar. De voetballer vraagt zich af of het überhaupt zin heeft om te stemmen. Als het kabinet steeds valt, schiet dat niet op. Ja, nee, T. schrijft ook over de Brusselse deadline van 30 april... die het debat over de ontstaande politieke crisis wel overschaduwt. De Europese Commissie verwacht over een week de plannen... over hoe ons begrotingstekort volgend jaar wordt teruggedrongen... Eh, te krijgen van Nederland. Ja. En trouw hangt de cijfers van het kabinet Rutte naar boven. 558 dagen heeft het geduurd. Slechts drie van de in totaal 27 kabinetten... na de Tweede Wereldoorlog waren korter. En de Volkskrant meldt dat VVD, PvdA en SP... in een winning mood zijn. Ze willen het liefst zo snel mogelijk verkiezingen. Samen hebben ze namelijk een nipte meerderheid. Verkiezingen op 27 juni zouden te vroeg komen voor nieuwe partijen... zoals die van het uitgetreden PVV-kamerlid Hero Brinkman. Een nieuwe partij moet zich eerst nog registreren... als politieke groepering. En dat is een tijdrovend proces. Ook het CDA wil volgens de Volkskrant nog even wachten, maar dan om een andere reden, want zij willen eerst een nieuwe leider kiezen. De Telegraaf denkt dat de kans klein is dat het daadwerkelijk al tot verkiezingen komt op 27 juni. De VVD neemt pas vandaag een definitief standpunt in. En vervolgens moet het kabinet dan de knoop doorhakken. Het is ongebruikelijk dat vroege verkiezingen worden doorgedrukt wanneer daar zo weinig draagvlak voor is. Verkiezingen in september of oktober zijn nog steeds het meest waarschijnlijk, al dus de Telegraaf. Nou, er is ook ander nieuws. Alle politieauto's worden uitgerust met een zwarte doos. Met dat nieuws komt de Volkskrant. Met die doos kan een aanrijding tot in detail worden gereconstrueerd. En daar Daarmee hoopt de Raad van korpschefs dat agenten beter gaan rijden en minder ongelukken veroorzaken. Want de afgelopen jaren is het niet gelukt om het aantal aanrijdingen waarbij politieauto's betrokken waren substantieel te laten dalen. En niet alleen een grote foto van Rutte op de voorpagina van de Telegraaf, ook een wel net zo grote foto van een vrouw op het dak. Gisteravond klom de 18-jarige verwarde student op het dak van een woning in Breda's wijk Hoge Vlucht... En ze heeft daar een tijd gezeten. meisje recht en naar beneden te springen. Na een uur onderhandelen met de politie kon ze naar beneden worden gehaald. Volgens een buurvrouw woont een student in een studentenhuis. En had ze problemen met een jongen. Fijn om zo op de voorpagina te staan van uh, uh, een van Nederland's grootste kranten. Na zeven uur in het Radio 1 -journaal. laatste nieuws uit Den Haag krijgt u van Marcel Bril. Je hoorde hem net bezig met de guppen. Zo dadelijk gaat hij bezig met de politici. En we hebben het over uh, Ron uh, Fouché. Die heeft een griepvirus ontwikkeld. Laat een muteren, een onderzoeker. Maar dat mag hij zomaar niet publiceren. Onze gezondheidsredacteur Rinke van der Brink vertelt daar veel meer over. Delta Lloyd heeft de onderscheiding hypotheekproduct van het jaar gewonnen. Daar zijn we heel trots op.